Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Guadalajara in Mexico zijn rellen uitgebroken na een protest tegen politiegeweld. Honderden mensen gingen de straat op nadat een arrestant in zijn cel was overleden. Volgens de betogers is hij door agenten doodgeslagen en ze willen een onafhankelijk onderzoek. De politie zegt dat hij was opgepakt omdat hij geen mondkapje droeg. In het centrum van Guadalajara werden auto's in brand gestoken en vernielingen aangericht. Zes agenten raakten gewond. De premier van de Australische deelstaat New South Wales... wil een demonstratie in Sydney via de rechter verbieden... om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Er worden morgen meer dan 10.000 mensen verwacht... bij het protest tegen racisme en politiegeweld. In Australië staan dit week nog meer demonstraties gepland. Premier Morrison heeft de bevolking opgeroepen om thuis te blijven. Vandaag was er in de hoofdstad Canberra al een demonstratie. Die ging onder meer over de behandeling van aboriginals in het land. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een eerste versie van het corona-dashboard online gezet. Daar worden gegevens verzameld over de verspreiding van het virus, zoals het aantal IC-opnames en positieve testen. De overheid hoopt zo nieuwe corona-uitbraken sneller op te sporen. De site is voor iedereen te zien. Het ministerie benadrukt dat het gaat om een proefversie. Eind deze maand moet het dashboard klaar zijn. Vandaag is de laatste gespreksronde tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over het handelsakkoord na de brexit. Als er te weinig vooruitgang wordt geboekt is de kans reëel dat het Verenigd Koninkrijk op 31 december de EU verlaat zonder deal. De belangrijkste twistpunten zijn de grens met Noord-Ierland en de visserijrechten. De Britten willen Fransen en Nederlanders minder toegang geven tot de Britse wateren. De EU willen de gesprekken nog wel verlengen, maar de Britten vinden dat onbespreekbaar.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 Mijn moeder met een trilling in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng. En ik denk aan. Alles zorg om gezondheid en banen. Op televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders. Maar gek genoeg brengt, brengt het ons samen. 17 miljoen mensen. Op het hele kleine stukje aarde. In, uw in uw waarde. waarde Zo zitten er nu duizenden studenten In de, de lente op hun kamer, kamer. En ondertussen knijpt de harde berg In de zorg die, die anders slapen Maar 17, 17 miljoen mensen Is het best wel even slikken Zit de helft inmiddels thuis Maar met 17 miljoen mensen de neus In dezelfde richting komen we hier uit Met Dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet te beter voor. Die laat je in een waarde. Ja, goedemorgen en welkom bij weer een gloednieuwe uitzending hier op de vrijdagochtend tussen 10 en 12. Ik ben. Uh, Jelmer Koper en vandaag presenteer ik weer een uh, gloednieuw ochtendprogramma samen met Mike. Goedemorgen. Goedemorgen. Net zoals de vorige keer, ging hartstikke leuk, het was een succes. Dus uh, waarom vandaag weer niet nog een keertje. Gisteren natuurlijk ook al ZFM Lunchroom uh, gepresenteerd, wat uh, deze week een uh, debuut maakte. En uh, dat wordt ook een, uh, een, uh, een leuk programma. En uh, dat heeft u gisteren kunnen luisteren. En uh, vandaag komt er ook nog uh, een terugblik van uh, online op de facebook van dat programma. Maar wij zijn nu in een ander programma. Dus we besteden volop aandacht aan de actualiteit in dit programma uit Zandvoort en omgeving. En natuurlijk het onvermijdelijke, het coronavirus. Want we draaiden net het nummer 17 miljoen mensen uh, van Davina Michelle en Snelle. Wat u inmiddels wel gewend bent van mij. Maar uh, uit een dashboard dat de overheid vanochtend online heeft gezet... Uh, blijkt dat 1.700 op de 17 miljoen mensen uh, op dit moment besmettelijk is. Uh, of dat een groot getal is, ja, dat moet je aan de experts vragen. Want uh, ja, 1.700 mensen zijn besmettelijk op de 17 miljoen. Maar wat betekent het als al die 1.700 besmet raken? Ja. Dat is de grote vraag natuurlijk. En ik denk dat wij daar ook geen antwoord op kunnen geven. Maar... Of, of betekent dat het het maximale is? Nou, ik ben maar benieuwd. Volgens mij, ik heb net even op de details knop geklikt. Er staat dat dat de mensen zijn die op dit moment het virus kunnen overdragen aan andere mensen. Dus okay. als dat er maar 1700 zijn, gaat dat nou, op zich de goede kant. Dat zijn er, staat hier ook bij 10 op de 100.000. Dus 10 op de 100.000, ja. oké. Okay. Okay. Okay. Okay. Nou ja, dat zijn op zich uh, positief uh, geruststellende cijfers. Uh, nou, vanochtend dus online gekomen op corona Coronadashboard.wijksoverheid.nl ja. Heel goed, heel goed. Ik, <laughs> het lukt me altijd goed om de website uh, voor te lezen hier uh, op de radio. Maar uh, inderdaad, daar staat meer informatie over. En ik hoop ook vanavond in de talkshows in het nos kanaal dat de uh, experts aan het woord komen. Want die hebben de afgelopen periode voor ver verheldering gezorgd uh, over het algemeen. Uh, wat ook geruststellend is om het even over onze regio te hebben. Uh, de regio Kennerland dan, om precies te zijn. Uh, ja, daar zijn de positief geteste mensen tot nu toe uh, 0,9 op de 100.000 inwoners. 0,6. <lacht> 0,6. Toch even langs die opticiën, denk ik. Even lokale ondernemers ondersteunen. Ja, de denk, ja. <laughs> Nou, er zitten er nu een paar. Dus dat, ja, genoeg. Uh, dat, uh, dat zie ik vast goed. Even kijken. Uh, de ziekenhuisopnames uh, per dag... Uh, is de afgelopen drie dagen nul gebleven in de regio Kennamland. Uh, we willen niet uh, zeg maar, natuurlijk op de zaken vooruit lopen, maar uh, het, ziet ja, er goed uit. het ziet er goed uit. En zeker met natuurlijk de versoepelingen die uh, maandag zijn afgekondigd... Uh, ja, geeft dit misschien ons weer een positief gevoel om weer wat vrijer te gaan leven. Uh, maar we hebben de, deze uitzending natuurlijk nog veel meer te bespreken... Zometeen hebben we oh, de hele uitzending door bespreken we het opmerkelijke, het opvallende, het actuele nieuws van de afgelopen week. Uit Zandvoort, maar ook daarbuiten. Uh, onvermijdelijke hashtag Black Lives Matter. Om half elf bellen we met Leon van S. met het laatste nieuws uit Zandvoort en omgeving. Of om nog uh, geheime locaties. Dus dat is spannend. Blijf zeker luisteren voor dat mysterie. Oeh, oeh. <laughs> uh, uh, we hebben ook nog een item van Anna Nieuws. Zij hebben namelijk een reportage gemaakt op de skatepleintje in Zandvoort. Want uh, die uh, volgens initiatiefnemers van de petitie... verdient dat uh, skateplein wel een keer een opknapbeurt. En roepen de gemeente op om daar eens wat aan te gaan doen. Ehm uh, en dan in het tweede uur bellen we met Karim El Kabali van uh, de fractie van GroenLinks-Zandvoort... Uh, over de afgelopen week waarin, uh, ik noem het nogmaals maar, maar weer even... hashtag Black Lives Matter uh, uh, hoog op alle uh, nieuwsites stond. En uh, wat betekent dit voor de lokale en hoe ervaart hij het zelf? Uh, de politieke situatie in Zandvoort komt ook aan bod, want uh, zoals u waarschijnlijk wel weet... Uh, ...is er onlangs een advies uitgebracht door de inmiddels formateur Erik van den Burg. Daarin keert uh, GroenLinks-Zandvoort niet in terug. Nou, wat vindt hij daarvan? En uh, misschien vindt hij het genees uh, heel erg... ...maar hoopt hij misschien op een andere uh, uitkomst. Uh, dat gaan we allemaal horen. Dat is dus straks in de tweede uur. En dan heeft Mike ook nog een nummer. Dus uh, ja. dat komt helemaal goed. Komt allemaal weer goed. En uh, inderdaad, wat ik net al zei. In combinatie met uh, lekkere muziek en informatie. Uh, komen we deze twee uur makkelijk door. Gezellig met u. U kan namelijk ook een nummer aanvragen. Uh, via het uh, WhatsApp nummer. Want u kunt gewoon een WhatsAppje sturen. 023 573 0393 En dan komt jouw nummer bij ons in de uitzending. U hoort hem al op de achtergrond. Hier is Chef Special met In Your Arms.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 And you're all So, I miss you so. I miss you till I'm old. Ja, In Your Arms van Chef Special. Een mooi nummer. Maar net even halverwege het einde van dit nummer. dacht ik van hè. stopt die nou? Is hij al afgelopen? Is hij al afgelopen? Nee, maar Chef Special zingt uh, vrolijk verder. En uh, wij gaan even doorpraten over uh, de afgelopen week. Want uh, ja. Uh, in het nieuws, uh, daar speelt natuurlijk social media steeds meer groter een rol in. Ik denk dat u dat ook wel merkt. Uh, vooral bij de jongere mensen. En uh, ook uh, probeert de overheid bijvoorbeeld door zo'n overzichtelijk dashboard... of uh, natuurlijk dat stappenplan wat een aantal weken terug is gepresenteerd uit de crisis... Uh, om ook voor iedereen uh, dat uh, overzichtelijk te maken. In ieder geval uh, de best uh, daarvoor te doen. Maar om even over social media te hebben... Want ja, iedereen kent de hashtags wel van Twitter en waar, waar dan allemaal weer van dat soort ladingen bakken met meningen uitkomen. Ja, zeker. Echt in dit soort periodes, het was ook in het begin uh, van uh, het coronavirus, ja. waren het 17 miljoen virologen op Twitter. <laughs> ja. Dus, ja. Uh, maar nu is, heeft iedereen weer een mening over dat. Ik doe er zelf... Uh, ook aan mee, maar ik ben echt automatisch, geneesbewust. ik heb de afgelopen twee dagen niet op Instagram en Twitter uh, actief dingen zitten bekijken. Want ik word er gewoon een beetje... Ja, kijk, ja. Um, het is natuurlijk zo social media. Iedereen kan alles zeggen wat hij wil en iedereen kan het zien. En dat is natuurlijk een goed ding, maar ik krijg ook heel veel meningen. En dat is ook de bedoeling ervan. Ja, Twitter is... Uh, vooral Twitter is dan een soort meningenfabriek. En wat daar dan ook nog vaak het geval is, is dat mensen gewoon... Uh, onder een uh, Nederlandse vlag of een uh, tractoortje of iets anders... of een uh, anoniem, uh, anonieme naam waarvan je zeker weet... nou, zo heet hij echt niet met een plaatje van een weet ik veel wat. Ja. ja, het is allemaal heel makkelijk... en die mensen zeggen ook niet meestal aardige dingen... maar dan is het uh, slim om daar dan de, uh, de goede tweets uit te halen... En volgens mij heb ik daar wel een voorbeeldje van. Nou ja, Donald Trump natuurlijk, hè? de grootste de, de president die de uh, meeste tweets heeft verstuurd in zijn presidentschap, denk ik. Denkt ook wel? Ooit of, ja. van uh, alle presidenten, ook al bestaat ja. Twitter misschien nog. Uh, ja, Twitter, hoe lang Twitter bestaat... bestaat al best lang, ik weet niet precies hoe lang, maar voor mij was het iets van 2000, nee, ik weet niet. 2004? 2006? Nee, wel iets later. Ik denk 2007, ah. wou ik zeggen. Maar... Oh ja, nou ja, dat is interessant. Want Obama, die begon 2008 tot 2016. Uh, dus toen was het, zeg maar, dat social media opkwam. En dan zie je nu eigenlijk Donald Trump, die echt uh, heel slim ook hoor. Want hij doet het slim, laten we dat wel zeggen. Hij heeft natuurlijk wel de verkiezingen gewonnen. Uh, ook door de aandacht op social media. En uh, gewoon uh, duidelijk te zeggen zijn ongezouten mening te geven. Is, maar wat ja. ik dan wel weer een beetje opvallend vond afgelopen week... ...is dat hij gewoon tweette... ...en hij heeft ook wel provocatieve tweets, hè. Want bijvoorbeeld dan zei hij afgelopen week... ...tijdens de Black Lives Matter-protesten... ...a silenced majority. Dat betekent dus uh, stille meerderheid... ...en daarmee wilde hij eigenlijk zeggen dat het allemaal wel meevalt... ...want de minderheid is weer aan het zeuren. Dat is, ja... Ik, kijk, ik, ik heb die, Trump soms iets beter moeten nadenken over wat hij tweet. Want uh, ja... ja. Nou ja, en over een minderheid uh, gesproken, wat ik ook, waar, waar Nederlanders niet over uitdreigen uh, te praten is, het is pas juni, maar ja. Ja, het lijkt het hele jaar door wel december, want de zwarte pieten discussie is ook weer afgelopen week uh, naar boven gekomen ja, en ik wil u er eigenlijk niet mee vermoeien. Maar uh, wat ik dan wel voorbij zag komen. is dat mensen de zwarte pieten discussie uh, vergeleken met de situatie in Amerika. Ja, nou, ik zag het inderdaad op Twitter een aantal dagen geleden. dat er zwarte pieters weer trending in Nederland. En nou, dat ik echt dacht, oh, waar zijn we weer mee bezig? Uh, wacht nog even. Maar ik zag, ik, ik was best wel, ik schrok best wel toen ik daarop klikte. Hè, want je gaat toch kijken, dat is het ding. Ja. E dat is het hele ding met Twitter. Als je iets ziet ga je toch snel kijken, want het kost niks en je kan het gewoon doen. Ja, en het zijn 140 tekens, hè? Ja. dus je hebt het zo gelezen. Ja, cool. dus ik ging toch kijken naar wat er stond bij die Zwarte Pieter uh, tweet. En het waren gewoon heel veel, ook Engelse tweets vooral... van mensen die dat dan, dat dan gingen vergelijken met wat er in Amerika is gebeurd. Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk geen vergelijking. Nou ja, kijk, het gaat hier over een uh, onderdeel van een kinderfeest. In Amerika is iemand vermoord. Dat ja, gebeurt door zelfs Door de politie keren. nog wel. Uh, dat is, ja, ja, door de politie, dat is niet niks. Nee. Want uh, ja... Uh, in Nederland hebben we daar ook wel voorbeelden van, maar het is uh, nergens in Amerika, zo heftig als ja. in Amerika. Maar uh, heb je er ook al over nagedacht? Als er geen social media had geweest, dan had waarschijnlijk niemand geweten dat dit was gebeurd in Amerika. Nee, maar dat is het ook. Het is een van de eerste keren dat uh, het echt op beeld staat wat de politie doet. Hè? Want ja. het is al wel één keer eerder gebeurd, maar dan kwam het alleen maar uit op het verhalen. Nieuws. Ja, en op het en nieuws. Op het, nieuws en het nieuws kan natuurlijk rapporteren wat ze willen. Nou hoop je ja. altijd maar dat het nieuws onpartijdig is. Maar ja, dat is, kun je ook niet. Nou ja, uit, ja, am, okay. uh, uit Amerika. Uh, daar is zelfs een president. die zegt dat de helft van de journalistiek niet deugt. Dus. Ja, oké. Okay, maar maar, <laughs> maar, maar, maar wat je dus wel altijd op Twitter. zie je wel wat er echt is gebeurd. En dat is ook echt wel een goed ding. Ja, alleen... de beste, ik, ik vind het nog steeds iets. Uh, twee maanden geleden hadden we niemand minder dan Sharon Groenhuis. een interview. Uh, hield ik toen nog met uh, Roy van Buringen. Leuke tijd hebben we gehad bij de radio. Maar uh, hij zei ook: wij zijn de, uh, de. Dan had hij het over onze generatie. We zijn de best geïnformeerde generatie uh, ooit. Door social media. Het is niet altijd betrouwbaar, maar je ziet wel alles. Mensen filmen alles, mensen plaatsen direct. Dat is correct. Ja, en je kan natuurlijk ook overal plaatsen waar je wil met uh, 4G of der I say 5G. <laughs> ja, vijf, en ik las zelf. Dat zal weer bezig zijn met 6G. Nou ja, hebben mensen weer wat om over te klagen. Ja, dat maar, uh, kan ook van een paar maanden, Maar goed, wat ik, wat ik ook net al zeg. Het is natuurlijk goed dat het allemaal onder de aandacht komt. Maar ja. ik denk dat je soms best gek kan worden van als je Twitter leest. Ja. En daarom, tip van mij. Als je er geen zin in hebt, open Twitter niet. Nou ja, of inderdaad ook andere nieuwsites. Want, of andere nieuwsites, ja. Want, want wat nieuwsites doen is ook zeggen wat er op Twitter staat en dan lees je het alsnog. Ja, nou ja, uh, dat nog. Uh, ja, oké. Okay. Gelukkig hebben we het aan het begin van de uitzending besproken en hebben we dat gehad. Ja, nu uh, nog. Uh, nu een algemeen popnummer ja. van Lady Gaga en Ariana Grande uh, uh, alweer een week geleden of iets meer. ga uitkomen alweer? Ja, denk het, ja. Twee weken misschien zelfs. Ja, misschien wel al heel lang in ieder geval. Als dus is uh, maar gewoon luisteren, het denk is ik. In ieder geval, uh, ja. Rain wat? on Me. Rain on me, wat moet je ervan vinden? Ja. Gewoon weer een lekker popnummer. Heel algemeen. Zegt helemaal niks. Videoclip ook weer lekker ja. algemeen. Maar ja, gewoon luisteren. Wij zijn lekker algemeen bij uh, ZFM, dus uh, voor iedereen. Hier is Rain on me. It's Wat Ik al zei, een algemeen popnummer altijd welkom op ZFM. Lady Gaga en Ariana Grande. Je hoort wel dat het van beide artiesten iets ja. is. Ja, op zich een lekker nummertje. Ja, ja, ja het, nou maar kijk, dit soort nummers zijn altijd uh, wel, lekker, gewoon lekker. Ja. niet erg om naar te moet luisteren. Je moet er gewoon niet bij nadenken. Nee. Het heeft geen diepe betekenis. Nee, inderdaad, dat klopt. Uh, maar dat is juist wel lekker na, nou, wat we net hadden zo'n zwaar onderwerp: social media en uh, ja, de hashtag gewoon. Bleek, wat gewoon muziek biedt uh, hoop. Ja. Dus laten we dat maar uh, inderdaad uh, ophouden. En uh, waar we het nu even gaan over hebben... is iets uh, super vrolijks natuurlijk. Want ja. uh, uh, mensen zijn geslaagd vandaag. Of nou ja, gisteren te horen gekregen dat ze zijn uh, geslaagd. Dus uh, aan iedereen die, uh, of het was officieel gisteren, aan iedereen die uh, geslaagd is Misschien wisten mensen het al eerder, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, inderdaad. En het was natuurlijk ook allemaal een beetje gescheiden van elkaar. Ja. Want de een uh, wist het al drie weken geleden en de ander pas uh, afgelopen week. Dus, uh, ja, maar scholen in de regio hebben het voor mij gisteren te horen gekregen voor een groot deel. Ja, officieel in ieder geval. Klopt. Ja, mijn school waar ik ook op heb gezeten, het Santa Maria, daar gingen de mentoren, uh, uh, wel één mentor natuurlijk, naar hun leerlingen langs. En dan uh, kijken... Uh, hun feliciteren met zo'n uh, spandoek met geslaagd erop. Dus dat is hartstikke leuk. Ik zag ook dingen voorbij komen dat andere scholen dat deden. Ja. Nou ja, een beetje extra aandacht. Want het is uh, natuurlijk misschien... Uh, het is natuurlijk een ander schooljaar dan andere jaren. En, uh, ja, het is toch jammer. Je examenjaar is denk ik toch wat leukste jaar. ja. Ja, de, de, vooral om de reden natuurlijk dat de je het feestje. hebt afgesluiten <laughs> Ja, de eindexamen... Eindexamen feestjes. Ja, eindexamen is, reizen ja. gingen mensen dan maar ook nog doen. Niet. Ja, dat is zonde, joh. Ja, dat is zonde. Misschien moet, dat een soort, moet 2021 een soort uh, jaar worden dat als, we dat nog gaan doen. Gewoon. So, uh, 2021 wordt het één groot inhaaljaar. Ja, joh. Dan wordt 2020 gewoon overgedaan. Gaan we alles doen wat we in dit jaar niet hebben kunnen doen... Uh, naar de mensen op bezoek uh, die we niet hebben kunnen zien en dan uh, wordt 2020 een jaar om vrolijk van te worden. Nou, en... vrolijk worden van 2020. Nou, uh, Ik denk nee, het... 2021 ja, 2021 wordt een positief jaar. Laten we het en, hopen. Uh, laten we dit nummer wat nu klaar staat wat vaker draaien, ook gewoon in de komende periode, want daar word je happy van. Farah Williams, hier bij ZFM Live in de ochtend. Zometeen bellen we met Leon van Es voor het laatste nieuws uit Zandvoort en omgeving. Farrow Williams. Ja, en uh, nogmaals gefeliciteerd aan alle geslaagden in Nederland. En uh, uit Zandvoort, uit Haarlem, uit uh, weet ik veel wat. Uh, en, uh, een happy dag hebben jullie gisteren gehad. En hopelijk ook komend weekend uh, om het nog even te vieren. Uh, ondertussen is uh, Leon van Nesse aangeschoven aan de andere kant van de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen, Jan. Ja, leuk. Ik had die nationale slagendag en ook op staan. Ik dat, dat slagendag. trouwens wel een raar woord. ja. Ja, op een of andere manier klinkt het niet. Maar heet het dan niet ook altijd al zo, want het was eerst al de 12 juni, heet het dan ook Nationale Slaagdag? Ja. Is het echt een nieuw woord, zoals zoveel keer? Ja, het is, het is een, een vreemd woord. Nou ja, ik, ik kan het niet vinden in, in de woordenboeken nog, dus <laughs> dat moet nog okay. gebeuren. Yeah. Maar goed, waar gaat het deze week eigenlijk een beetje om, als ik de hele week een beetje bekijk? Nou, we hebben uiteraard wel wat corona, dat blijft gewoon lekker doorgaan. Oh. Uh, Black Lives Matters. Ja, met, met Femke, Jongen wat een toestand. En het hoort vakantie, ik kan het niet meer horen. Ja. En laten we eerlijk zijn, volgens mij wil iedereen op vakantie. Ja. En, uh, nou ja, je hoort dan wel uh, dat het maar 24, 25 procent is, maar iedereen heeft het erover. Maar goed, laten we gewoon even bij corona beginnen. Nou, ik heb een idee dat het op de uh, terrassen in Zandvoort goed gaat. Ja. Uh, zeker in de Haltestraat en het uh, strand is ook helemaal oké. Okay. Ja, want de Haltestraat, daar hebben de ondernemers meer ruimte gekregen, hè? Ja, die hebben daar uh, gewoon... Uh, ja, misschien is het toch wel de voorloper om ook de Haltestraat maar autovrij te maken, hoor. Ik weet niet of de ondernemers er blij mee zijn. Maar het, het, het, het, misschien moeten we het gewoon maar gaan doen. Wat meer autovrij, want ja. dat is toch best wel leuk. Nou, er is sowieso veel ideeën over, hè? over dat punt, ook over de rotonde daar, hè? Uh, ja, met ja. dat uh, dingetje erop. Uh, daar zijn ook uh, nieuwe plannen voor om dat opnieuw daar te ontwikkelen. Plan, dus ja, wie weet, wordt de Straat erin meegenomen. Maar, uh, ja, dat, uh, daar moeten we toch, uh, toch eens even goed over nagaan denken. Ik moet zeggen dat ik de terrassen in de Kerkstraat, daar heb ik wat moeite mee. Ik vind dat die doorgang, uh, die wordt al wel heel smal. Zeker als het echt druk gaat worden. Uh, ze hadden, uh, hoe heet het, Tweede Pinksterdag, een soort proefopstelling. Toen was het best druk. Ja. En dan loop je toch heel dicht bij mensen. Ik denk dat, uh, dat daar nog wel even naar gekeken moet worden. Ja, maar ze hebben in ja, ieder geval dat, hun best gedaan, toch? <laughs> ja, dat, uh, dat vraagt aandacht. Dan hebben we natuurlijk uh, de eerste versie van het Corona-dashboard. Ja. Dat uh, is live op uh, rijksoverheid.nl en uh, nou ja, dat geeft best een mooi beeld van uh, wat er een beetje gebeurt. Wat je namelijk ziet toch is dat uh, doordat we zijn gaan testen, groeit het aantal besmettingen. Ja, nee, inderdaad. En ze hebben ja. natuurlijk ook dat geschatte cijfer hè, van uh, 1700 op de 17 miljoen mensen uh, is op dit moment besmettelijk. Tenminste, dat hebben ze berekend. Mm -hmm. Dus... Uh, uh, ja, of dat aantal is toegenomen, dat weet ik niet, maar uh, we haalden het net ook al even aan, aan het begin. Uh, ik hoop dat vanavond het gewoon in de talkshows wordt besproken, want dat is wel iets waar mensen uh, natuurlijk naar luisteren als daar een expert zat, want die hebben er ja. verstand van, uh, die zullen oh, vast uh, verdere uitleg geven. Nou ja, goed, je weet ook niet wat er gaat gebeuren. Juist door die, die terrassen, uh, dat die weer open zijn. Ja. Uh, laten we ook nog even de diverse uh, Black Lives Matter demonstraties uh, oppakken. Dat is toch niet overal goed gegaan? Nee, en, of te zeggen. gezegd. Kijk, nee. Het is heel belangrijk dat het gebeurt, hè, laten we eerlijk zijn. Wij moeten, want ook Nederland is niet helemaal schoon van uh, discriminatie en, en, nee. en rassenproblemen. Dus laten we er in godsnaam veel aandacht aan besteden. Maar laten we het wel doen op een manier... zodat we onze eigen gezondheid en de gezondheid voor onze eigen omgeving in de gaten ja. houden. Want Je kan er wel van staan, maar je hebt altijd nog een hele bak familie om je heen. Ja. Je hebt nog beurden, je hebt nog van alles. Dus ik denk dat mensen daar toch iets beter over na moeten denken. Ja, ja en ja. Het is natuurlijk lullig voor Femke, maar... Soms zijn bestuurders geen goede politici. Nou, dat hebben we met Korijn gezien. Fantastische burgemeester, maar politicus was hij niet. Ja. En ik ben bang dat we nu een goede politicus bestuurder maken. En die is geen bestuurder. Nee, oké, okay, maar daar is natuurlijk zeg, het een of andere de, valt daarover te twisten. Want gisteren is daar ook het appgesprek tussen minister Grapperhuis en Femke Halsema... naar buiten gekomen op de vloek van de PVV... Want die wilde die inzien. Maar weet je wat uh, daar bijvoorbeeld naar boven kwam? Is dat uh, uh, Femke Halsema zich niet uh, gehoord voelde door de zorgen die ze had. Uh, want ze gaf wel al van tevoren aan. Uh, het wordt waarschijnlijk drukker dan ik denk. En ze vroeg advies aan de minister. En dat is uh, misgelopen. Dus ja. zo kan je het ook bekijken. Zo kan je er ook naar kijken. Maar zij is bestuurlijk verantwoordelijk in Amsterdam. Ja. En zij had net zo goed als uh, Abu Talep het van de week gedaan had, dan had hij het een stuk makkelijker. Want uh, hij had het gewoon zijn fout gaan in Amsterdam. Maar die neemt wel maatregelen. Laten ja. we eerlijk zijn: ook de politie heeft gedurende de dag voldoende keren gewaarschuwd naar de driehoek. Want het gaat niet om ja. een het gaat om de driehoek. Van jongens: dit gaat niet goed. Ja. Deze jongens, gewone politieagenten op straat, zijn niet gehoord. Ja, maar, maar wie zegt houden, dat het... op een paar momenten de boel gewoon dicht moeten gooien. Maar wie zegt dat het niet... We stoppen ermee. Wie zegt dat het niet in Rotterdam was gebeurd... als dat de eerste demonstratie was geweest? Want Amsterdam was het eerste podium... voor de protesten in Nederland uh, deze week. Uh, er was niet voorzien hoeveel mensen erop afkwamen. Ja, ze hadden een grote achterban. Maar uh, wie had gezegd dat uh, de burgemeester Albutabe... dat ook... Uh, uh, ...wel goed had opgepakt, want nou, er had ook landelijk ingegrepen kunnen worden... ...met 5000 mensen bij elkaar. Ja, ja, daar heb je gelijk in, maar op dat moment toen het gebeurde... ...was het een Amsterdamse zaak. Ja. Ja, het was de, de driehoek Amsterdam had moeten optreden. En laten we niet vergeten dat Abu Talib heeft ook voor Amsterdam al gezegd... ...ik voelde niks voor, ja. uiteindelijk ga ik roepen van jongens... 80 man en dan ja. stoppen we ermee. Maar heeft hij, dat heeft hij dat gezegd nadat het, het zo misging in Amsterdam. Ja, dat heeft, daar heeft hij meer ruimte voor gegeven. Ja. Maar hij heeft op het moment dat Rotterdam niet goed ging... gelijk gezegd stoppen ermee. En ja. om te roepen van... ja, maar dan moeten we de politie tegenover deze goede demonstranten gaan zetten. Ze hadden ook gewoon kunnen zeggen... jongens, we stoppen ermee, gaan naar huis. Punt. Ja, wat natuurlijk een beetje lastig is, uh, hoe die demonstratie is georganiseerd, uh, ligt misschien ook niet helemaal een structuur achter, want misschien als de organisatie van de demonstratie uh, uh, had gezegd van jongens, we stoppen ermee, we gaan naar huis, we doen het de volgende keer op een verantwoordelijke manier, maar dat mist ook gewoon organisatie bij die uh, ja. Uh, ja, ja. het is een samenloop van uh, maar uiteindelijk het, het, is niet, het blijft als driehoek ja. het blijft als burgemeester verantwoordelijk wilde wil Mike ook ja, nog oh, wat ja, zeggen? ja, ja, ja. ja. ja ik, ik zit nu te luisteren en ik, ik snap eigenlijk allebei de kant wel ik snap aan de ene kant dat het voor mevrouw Halsma ingewikkeld was om te zeggen um, we stoppen ermee want het is een, echt een heel goed doel waar deze demonstranten voor stonden en ik begrijp dat het dan voor een burgemeester dat lastig is om te zeggen, van we zetten bijvoorbeeld de politie in. Uh, tegenover deze mensen die juist demonstreren tegen politiegeweld. Uh, nou had er inderdaad ook gezegd kunnen worden: we stoppen er gewoon mee. Maar de vraag is dan hoeveel mensen daarna nou hadden geluisterd. Want ja, ja ik weet niet. Ik, vind het, ik begrijp allebei de kanten. Het had natuurlijk nooit zo uit de, de klauw mogen lopen de dam. Maar aan de andere kant snap ik ook dat het ingewikkeld is om iets te in te zetten tegen mensen die zo'n goed doel hebben. Want het is gewoon echt een goed doel. Ja, maar je kan je afvragen of er wel politie ingezet had mogen worden. Ja. Als ze vanaf het moment dat ze het hadden zien groeien... ...als ze maatregelen kunnen nemen door de, de, de stroom anders te laten lopen... Ja, ja. ...en gewoon te roepen, we kappen ermee, ja. want dit gaat niet goed. Ja, ik denk dat... En, en dat is besturen. Ja, ik denk dat dat inderdaad het beste is. Niet ingrijpen zodra als we ons hadden eerder gewoon moeten zeggen... ...we doen de, bijvoorbeeld de stad dicht, maar... Ik begrijp ook dat toen het er allemaal al stond... dat het ingewikkeld was voor deze mevrouw om te zeggen... oké, okay, we zetten het nu in. Maar ze hadden eerder inderdaad moeten zeggen... oké, okay, nu sluiten we de stad af. Ja. En, we, en wat ik dan nog... veel waardering voor Femke... Ja. voor hetgene wat ze gezegd heeft op ATV. Ja. Maar daar stond de politicus. Ja. En, heeft, ze de en ze was de bestuurder op dat moment. Heeft, Zand, heeft Zandvoort daar ook een rol in kunnen spelen? Natuurlijk met de trein van Zandvoort naar Amsterdam. Ja, dat, dat, daar zien we hetzelfde gebeuren. We zien op een bepaald moment dat, en of het nou uh, mensen zijn die graag naar het strand willen, of of het nou mensen zijn die heel oprecht willen demonstreren, ja. je ziet dat ze op een bepaald moment aan alle regels loslaten. En dat kan niet, nee. want het gaat dan op dat moment niet om jezelf. En dat werd in een paar interviews gezegd van: ik zie wel of ik ziek word. Ja. Nee, het gaat erom dat diegene die dat zegt ook nog twintig mensen om hem heen heeft. Maar is het misschien ook belangrijk om te zien, hè? want Amsterdam doet wel andersom uh, mensen tegenhouden op het uh, Amsterdam Centraal als het te druk is in Zandvoort. Had Zandvoort dat ook moeten doen uh, toen het te druk werd in Amsterdam met de demonstraties? Ja, maar er was natuurlijk geen omgekeerde hoeveelheid stroom die van Zandvoort naar Amsterdam ging. Maar had daar toezicht op moeten zijn? Nee. Oké. Okay. Nee, want... op dat moment niet, want je kan niet verwachten dat er heel veel zandvoorters ineens naar die demonstratie zouden gaan. Nee, oké. Okay. Yeah. Nee, dus je, je moet ook dat afstemmen. Maar het blijft een, het blijft een probleem. Het is, er zijn een aantal dingen, je hebt het recht om te demonstreren, maar ik vind je hebt de plicht om in deze periode um, richtlijnen te volgen die gewoon te maken hebben met de volksgezondheid. Punt, yeah. niks meer en niks minder. En dan kom ik toch terug op het feit dat ook die demonstranten een hele grote eigen verantwoording in deze hebben. Ja, ja. Nee, de, ja inderdaad. Uh, het ja. is een lastige situatie, maar waar het wel op neer moet komen, denk ik, is dat het niet de schuld kan zijn van één persoon. En dat nee, dat wordt, hoor je mij niet zeggen. Nee, maar dat wordt nu wel natuurlijk een beetje gevormd, want al een uur nadat dat allemaal gebeurd was, verschenen de petities van... Uh, weg met Femke maar terwijl er nog helemaal niks bekend was over wat er nou eigenlijk had gespeeld. Ja, maar goed, dat, dat zijn altijd al die dingen die op de socials tevoorschijn komen. Ja. Er zijn nog veel ergere dingen over het gezicht. En het is heel jammer dat een heleboel mensen ja. zich op de socials niet kunnen inhouden. En de meest grove, gore dingen gaan roepen over mensen die oprecht, heel oprecht, ergens achter staan. Dat ja. het uit de hand gelopen is. Ja, maar dat, dat staat los van het feit dat ze heel oprecht is. Punt. Ja, ja nee, inderdaad. Ik ben het mee eens. Ja, zeker. Ja. En dat, dan om nog even af te sluiten. inderdaad, uh, Wat denk ik belangrijk is, dat, is dat de aandacht niet moet worden afgeleid. Want ook weer door zo'n situatie in Amsterdam en ook de plunderingen in uh, uh, Minnesota... ...natuurlijk wordt de aandacht totaal afgeleid. En dat is natuurlijk het probleem ja. wat uh, hardnekkig is in de westerse wereld. Uh, de, het racisme... Tegenover ja. vooral uh, zwarte, uh, de ge zwarte ja, gemeenschap. Tegen de, tegen de gekleurde mensen. Dat is, ja. Uh, ja, dat is, dat is heel erg. En ja. daar moeten we echt met z'n allen wat aan gaan doen. Ja. Maar goed, als we het hebben over eigen verantwoording. Ik denk dat we dit onderwerp uh, lang genoeg besproken hebben. Ja. En het mag niet wegwaaien. We moeten erbij blijven. Dat is de eigen verantwoording als we op vakantie ja. gaan. Ja. Ja. Ook daar zie je hetzelfde. Ik vind het heel goed dat Rutte gezegd heeft. Van als je ergens naartoe gaat en het loopt uit de klauw. Zoek het maar uit. Je moet zelf maar bekijken hoe je terugkomt. Ik vind mm -hmm. het een hele terrific. Ja, ja, Nee, inderdaad. Ja? En ik denk ook van uh, de Nederlandse economie heeft de afgelopen maanden op zijn gat gelegen. Blijf lekker in Nederland en uh, ondersteun die lokale ondernemer. Juist. Ja. Nou, dat is nou het hele idee. Absoluut. Dat, uh, ik denk dat we daar gewoon veel meer aandacht voor moeten hebben. Ja. En hoe gezellig zou het niet kunnen worden in Zandvoort met ja. heel veel Regio, mensen uit de regio. En zelfs nog wel. Uh, de, ja. de toestroom van Duitsers dichtbij. Uh, waarom zou dat niet kunnen? Best wel leuk. Ja, nee, nou helemaal goed. Uh, ja, genoeg Dan de... heb ik, uh, ja. nou ja, goed. Waar, jij had al uh, de Nationale Slaagdag genoemd. Die had in ik ook Leeg, nog ja. En dan was er vanmorgen nog een, uh, een heel aardig bericht. Nou ja, aardig. Kan je tussen haakjes zetten. Maar wel belangrijk bericht. Uh, in de volkskrant: uh, Van uh, Vattenval. Het grootste windpark op zee ter wereld gaat door. Okay. Corona-crisis of niet. De energie Wattenval. Die uh, voorheen dus nu dan. Ja. Die gaat het uh, grootste windpark bouwen tussen Den Haag en Zandvoort. Ja. Wat, wat daar natuurlijk ook wel weer... Uh, Zuid nummer 1 ja. tot en met 4. Nou, het, uh, het is geeft ruimte voor 2 uh, miljoen huishoudens. Het komt te liggen op 18 kilometer. Ja, blijft natuurlijk de vraag... Hoeveel gaan we daaraan van zien? Ja, nou wat natuurlijk ook wel uh, dit ook weer een punt van discussie maakt. Zo kan je altijd over alles door blijven praten. Maar is dat er een aantal jaar terug flink veel oppositie is geweest. Ook uit Zandvoort, voor dat plaats van die windmolens. Uh, zij hadden het liever, de initiatiefnemers van die uh, protesten hadden het liever uh, op een uh, verdere afstand. Dus uh, zien misschien anderhalve meter verder, maar dat weet ik niet. Maar uh, in ieder geval, die had het wat verder in de zee gezien... Uh, ...dan dat het nu toch wordt gedaan... ...en mensen hebben het idee dat er weer niet naar ze geluisterd wordt. Ja, de, de, zover ben ik nog niet. Ik, nee, ik heb ja. alleen maar het, het bericht. Ja. Um, het is ook nog niet bekend, het staat er ook niet bij... ...hoe hoog die masten gaan worden... ...want dat heeft ook heel veel te maken met wat je ervan gaat zien. Ja. Kijk, Dat het uh, veel uh, invloed gaat hebben op uh, het toerisme of op het strandleven... ...en dat soort dingen meer, daar geloof ik niet zo in... Ik denk dat, uh, ja. of er nou een windmolen staat of niet, uh, daar wordt het strand niet anders door. Uh, maar ja, het, het uitzicht wordt anders. Uh, en het gevoel van mensen. En dat, ja, inderdaad. Het heeft, uh, het heeft ook veel te maken met het, uh, het gevoel. Een voordeel ervan wel is dat er in ieder geval geen Schiphol in zee komt. Ja, ja. Want dat was ook nog zo'n plannetje wat ze hadden liggen. Uh, ja, het, nou ja, Schiphol in zee, dat is... We zetten de, zee, de Noordzee gelukkig zo vol met uh, energie... dat er geen ruimte meer is voor ons liefst. ja, en, uh, en dat, nou is ja weer, dat is wel weer een goed ding. Ook weer een onderwerp voor discussie, want de vraag is natuurlijk... hoe duurzaam die windmolens zijn in zee. Maar ja, daar, daar kunnen we ook nog uh, wel door uh, over ja. praten. Nou ja, kijk, het is natuurlijk nu uh, allemaal zonder subsidie. Hè. De, het, ja. is een, uh, het is gewoon nu een commerciële aangelegenheid. En... Uh, uh, Vattenfall uh, ja, vat moet zelf maar uh, rond zien te komen met, ja. uh, met de energie. Ja. Dus um, nou, Dan hebben we nog meer, er dat, dat was een klein berichtje wat ernaast staat, dat zal iedereen wel gezien hebben en iedereen is daar misschien ook wel een beetje gevoelig voor. Dat zijn de acties op dit moment bij Tata Steel. Okay. Oh, ja. Kijk, daar Klopt. hebben ze ja. laten zien hoe je kan demonstreren op een grote keerdraai, met z'n allen in de auto. Het was een soort drive-in demonstratie met ja. groene en rode vlaggetjes. Het was echt spectaculair om te zien. Okay. Ja, nou ja, dat, uh, dat is ook aan de hand inderdaad. En de, misschien gingen de protestbordjes na afloop in rook op. Nee, dat is flauw. Maar uh, ja, ook aandacht voor die mensen, want uh, die verdienen ook uh, een stem. En uh, Tata Steel uh, biedt heel veel werkgelegenheid. Dus ik denk dat het belangrijk is dat die ook onder de aandacht komen. Ja. Het, is, uh, het zit allemaal dicht. Het hoort allemaal bij de kennemen. Ja. Dus uh, laten we er aandacht voor hebben. Nou, dit waren aan, zeg maar eigenlijk gewoon even de week. Hè? Nou, ja. Super. Nou, ik zou zeggen, ga vrolijk verder. Ja, dankjewel voor de hoi. bijdrage. En ik wens je jo. nog een fijne dag. Hopelijk met mooi okay. weer. Iets, meer, ja. uh, iets zonniger. He. En een fijn weekend, hè? Jo. Hoi, hoi. hoi. Il fut un temps où j'étais comme vous malgré tout, je reste un homme debout. priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte, porte, ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour. Squat en squat, comme trouvadeur. Si je change, c'est pour qu'on me regarde. Ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois pas, c'est quand je suis assis. Vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire. Un peu prennent le temps, ne font que courir. Merci, je m'en moment c'est dur Je, je confesse, confesse Moi je vais m'en sortir Je l'atteste Toujours avoir un toit Une adresse Si de toi à moi C'est dur je stresse Le moral n'est pas toujours bon Le temps presse Mais bon comment faire A part l'ivresse Comme futur Que tes promesses en veux-tu Voilà ma vie Je me suis pris des couilles Dans la tranche Je sois sûr que Si je tombe pas terre Tout le monde passe Mais personne ne branche Je pense pas A part les gosses Qui me regardent étrangement Tout le monde trouve ça Normal que je fasse la manche M'en veuillez pas De parfois J'ai qu'une envie abandonnée ouais. si je... Weer tout, de ik voel dat soms. Ik weet, ik, ik, We komen al lekker in de zomer zweren met een on debout. Een uh, staande man betekent het letterlijk. Maar ja, iedereen staat sterk, ook tijdens de protesten afgelopen week. Uh, maar ja, tot zover dat denk ik wel even. Want we, hebben, uh, uh, we, hebben, uh, we ja. zijn toe aan wat uh, verlichting, denk ik. Wat opluchting, wat uh, luchtigheid. Uh, daarom kondigen we een nieuw nummer aan van Inhaler. Bekend bij ons in de show... Uh, de eerste band, U2. Uh, tenminste, familie van U2. Uh, hebben onlangs een nieuw nummer uitgebracht. En wij weten nog niet echt wat we ervan vinden. Nee, het is een beetje... Ik vind het, het is niet is een prima nummer, maar aan de andere kant heb ik het idee dat er, er mist wat lijkt wel. Ja, een, een refrein. Ja, zo ongeveer. Maar misschien moeten we maar gewoon even ja. luisteren. En misschien klinkt het op de radio wel heel anders. Ja, we gaan het zien. Heeft u nou ook een nummer die, die net nieuw is van uw favoriete artiest? Vraag hem dan aan 023 573. 0393 So far away around the corner, there is no man's land. A spark can see beneath the trembling sunny sky. You turn the volume and you take my hand and I, I hear the sound of the It's five to nine Play me songs from summer '85. fine You got And I got swag This is coming close On Lori's birthday day I need a meeting And I saw your face tonight I yeah, hear the, the summer go met een vrolijk zomersteuntje zijn we alweer in de laatste minuten gekomen van dit eerste uur. Summer Go heet het nummer. Onder de artiestenaam Hartebeest is dit een nummer van Arjen Lubach. Ja, wat is hij toch veelzijdig. TV-presentator. <lacht> en dan ook nog uh, muziek maken. Ik vind het helemaal goed. Top. Uh, ze zingen nog op de achtergrond door. Maar wij moeten even het uur gaan afkondigen. Want wat ook al verplaatst is, net door dat interessante gesprek met Leon van Es trouwens. Uh, maar moeten we even het item van Anna Nieuws over het skateparkje naar volgend uur verplaatsen... maar dat is helemaal geen probleem. Uh, ja, lekker in de zomerse sfeer. Ja, Belangrijk. Toch. Ja, het is niet echt zomers weer, maar toch. Maar toch, dan uh, is de muziek... Uh, Wel zomers. Dan komen we toch in de stemming. Uh, wat u nog meer kunt verwachten... is uh, nog meer opmerkelijk nieuws. Zo ook over een uh, robot... Die het strandvuil van mensen op het strand in Den Haag gaat opruimen. Ja, dat is toch wel een nieuwe techniek. Interessant. En dan hebben we, hebben we daarna ook nog een nieuwtje over de SpaceX-raketten. Want die doen wel iets heel bijzonders. Die worden hergebruikt over duurzaam gesproken. Uh, vijf keer zijn ze de ruimte al in geweest binnen een week. Binnen om satelli satellieten daarheen te brengen. Binnen een week, dat weet ik niet. Oh, goed, in maar van... de, de details komen zo. Nu alleen de algemene tijd. Dan hebben we ook nog. Uh, uh, Karim Elkebali straks uh, iets voor half twaalf over uh, de afgelopen nieuwsweek uh, kort hebben over Black Lives Matter ook in Amsterdam en hoe hij dat persoonlijk heeft ervaren en natuurlijk als hoofdonderwerp de politieke situatie in Zandvoort waar, uh, ja, waar ook nog wel het een en ander over te doen. is. Het is bijna 15 juni. Als er dan geen uh, nieuwe bestuur is dan is de burgemeester de enige overgebleven bestuurder. Nou ja. Dat hebben we niet nodig, denk ik, in deze tijd. En uh, ik weet niet of het überhaupt uh, nodig was. Maar ja, laten we niet veel onze eigen mening geven. Want uh, het moet nog wel een beetje een programma zijn voor iedereen. En uh, daarom uh, draaien we natuurlijk ook uh, genoeg muziek. Want muziek verbindt, uh, of je nou links of rechts bent. Uh, muziek uh, is van alle tijden. Uh, Zometeen dus in het tweede uur. Uh, ik, Jelmer Koper en uh, Mike weer terug uh, in het uh, ZFM Live. Nog het laatste uurtje. We gaan er nog wat van maken.